Twee uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal Music for Life... de Belgische tegenhanger van Serious Request... heeft 2,5 miljoen euro opgebracht. DJ's van Studio Brussel maakten een week lang in de buitenlucht radio... om geld in te zamelen voor goede doelen. Studio Brussel verwacht dat het totaal ingezamelde bedrag... hoger wordt dan 2,5 miljoen... omdat nog niet alle gestorte bedragen zijn verwerkt. De 3FM-inzamelingsactie Serious Request... leverde dit jaar 12,3 miljoen op iets meer dan vorig jaar. De Spaanse koning Juan Carlos heeft in zijn kersttoespraak een krachtig pleidooi gehouden voor de eenheid van het land. Er zijn veel zaken die ons binden, zei de koning. Hij erkende dat er tegenstellingen zijn, maar die kunnen worden opgelost, zei hij, als we ons aan democratische spelregels houden. Steeds vaker zijn er problemen tussen de centrale Spaanse regering in Madrid en de regio Catalonië, die streeft naar onafhankelijkheid. Voor het eerst zond de Catalaanse publieke omroep, de kerstreden van Juan Carlos, niet uit. Omroepmedewerkers gingen een half uur in staking. Als reden noemden ze de bezuinigingen op de Catalaanse omroep.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 Dit is Radio 1. WML Kerstnacht. Het teun verstegen en Robert Spitt. Goedenacht, u luistert naar een speciale uitzending van Omroep WNL. Normaal bent u het misschien gewend om op de dinsdagnacht te luisteren naar Nog Steeds Wakker. Maar vannacht doen we het net even anders. Het is namelijk kerst... Het is nacht en dit is WNL. Dit is de WNL Kerstnacht. En tot zes uur zijn we bij u en helpen we u door de kerstnacht naar eerste kerstdag toe. Uh, we gaan ons uiterste best doen om die kerstfeer natuurlijk zo goed mogelijk op Radio 1 uh, door te laten klinken. Maar ja, daar hebben we u bij nodig. Ja, want niemand mag alleen zijn met kerst. En daarom willen wij vannacht het feest doorzetten met u. Naast dat kerst in kerkelijke kring wordt gevierd... als het feest rondom de geboorte van Jezus Christus... is het ook het ultieme moment van besef. Wat gaat u doen tijdens kerst? Wie verdient het volgens u een ultieme kerstwens? En wat betekent kerst voor u? Aan wie denkt u tijdens kerst? En wie kan er volgens u alle hulp goed gebruiken rondom de kerstdagen? Laat het ons vooral weten. U komt ons uh, telefonisch bereiken via 0800-1121. Het gratis nummer 0800-1121 of uh, Twitteren... Uh... En dat lezen wij het meeste via de hashtag WNL. Het lichaam van Christus heb je in allerlei soorten en maten. De geboorte van Jezus is aanleiding voor het massaal gevierde kerstfeest. Maar in de Bijbel staat vrij weinig over deze gebeurtenis. Het is kerstavond, dus kerstfilms. In de papieren televisiegids stel ik tenminste zeven... In het hart van de city of Londen, waar veel kantoren gevestigd zijn... vieren heel wat bedrijven deze week hun kerstborrels. Borrels die beroemd en berucht zijn op de werkvloer. Want eens per jaar laten collega's zich helemaal gaan. Mensen die het recept voor crêpe suzette uitwerken... die moeten die van de receptenmakers flamberen in 0,75 liter crème En dat is zo'n beetje de hele vlees. Blij mens in een hele blije stad. We hebben even gebeld met de politie Leeuwarden die zegt dat de sfeer uitstekend is. Er zijn ongeveer 20.000 mensen uit de kleine staan vol, kortom, feest in Leeuwarden. Dit is de dag dat vanavond en vannacht allerlei kerken hun deuren openzetten voor de kerstnachtdienst. En op de stoep steeds vaker die levende kerststal met al die dieren erbij. Louise Korthals, winnares van Nederlands Hoop, ga jij met kerst naar de kerk? Vanavond niet. Hebt u de boodschap al gedaan? Uh... Mijn vrouw is met mijn dochter op stap geweest en uh, ik hoop dat alles binnen is. <lacht> U bemoeit zich niet met het kerstdiner. Nou, ik ga meestal wel mee boodschappen doen, maar voor het kerstdiner werd ik even toch uh, buiten de deur gehouden. Anders dan Springsteen, Merry Christmas Baby. En tot zes uur uh, gaan we vooral veel kerstplaten draaien. Je gaat, uh, je gaat de, de beste kersthits van de afgelopen tientallen jaren je horen. En zelfs nog, ook nog wat ze opleveren. Want ja. daar zit een bak met geld achter, ja. achter die kerstplaten. Maar buiten, buiten, ja, buiten dat soort feitjes en, en, en muziek... willen we eigenlijk ook heel erg graag kerst met de luisteraar vieren. Dus met u vieren. Um, wij zijn heel erg benieuwd wat u gaat doen met kerst... en uh, wie er volgens u het, de ultieme kerstwens uh, verdient. Uh, deel, het, deel het met ons, dan, uh, dan kunnen we het erover hebben. Uh, 0800-1121. Gratis en voor niks, 0800-1121. Tijdens de feestdagen is het uh, niet heel ongewoon dat er iemand in huis spontaan besluit een korte speech te houden. Dat kan zijn uh, om dankbaarheid uit te spreken of om nog een, nog een keer terug te kijken op het jaar. Maar om te voorkomen dat het een tenenkrommend geheel wordt, zijn er wel een paar puntjes om rekening mee te houden. Ja, en dan heb je daar altijd speechdeskundige Huip Hurig. Die geeft ons een klein college, waardoor wij ook hopelijk de komende dagen wat beter uit de verf komen bij het speechen. Huip, nacht. Goedemorgen. Ja, allereerst heb je je eigen kerstspeech al uh, eigenlijk klaar. Ik uh, heb uh, vanavond al gespiekt. Oh, ja, op uh, deze kerstavond. Waar, waar liggen dan de accenten op? Nee, ik heb maar een heel kort uh, verhaaltje gehouden. We hebben hier met de familie hebben we eventjes. Uh, er werd wat hele oude wijn geschonken en daar hebben we eventjes. Uh, een gedachte bij gehouden om uh, wat mensen te memoreren die er niet meer zijn en die er wel zijn. Dus het was, deze speech was wat serieuzer van toon. Ja, en uh, de, de, de kerstgedachte die is voor ons deze nacht heel erg belangrijk. Uh, waar ligt die in bij jou? Uh, de kerstgedachte. Mm -hmm. Ja, nou toch wel uh, dat je vooral uh, er blij mee moet zijn met alles wat je hebt en met de mensen die er zijn. En dat je er af en toe even bij stil moet staan. Dat wat toch wel heel prettig is. Ja, nee, nee, overduidelijk. Um, nou, je gaat ons een klein college geven. Uh, en dat doen we aan de hand van een, van een aantal fragmenten. Uh, laten we beginnen met uh, de eerste woorden van president Obama als hij het Britse parlement uh, aanspreekt. We hebben gegeven dat de laatste drie sprekers hier zijn: de Pope, haar majesteit de Queen en Nelson Mandela. Wat is een heel hoge bar. Or the beginning of a very funny joke. Wat. wat, wat... wat maakt Obama ja. hier zo sterk? Ja, dat is heel sterk. Ja, het is misschien goed voor de, voor de luisteraars thuis om het een beetje te vertalen. Uh, dat is Obama, die was hier dus uh, voor zijn speech uh, in het Britse Lagerhuis. Hele formele setting, allemaal mensen in, uh, in nette kostuums. Uh, die ook van hem een heel serieus verhaal verwachtte. En toen begon hij dus door te zeggen... Uh, uh, er zijn hier drie sprekers voor mij geweest... namelijk de koningin, de paus en Nelson Mandela. En dat is of legt dat de lat heel, loog, heel hoog... of dat is het begin van een hele goede grap. En uh, dat, dat, dat viel dus heel goed bij het publiek. Ja, en dat, dat, die, die grap die is sterk. En eigenlijk wat, wat aardig is aan deze grap... is. Uh, als je het hebt over grappen in speeches... wat uh, voor alle grappen goed werkt... is dat je hem vaak als een drieslag opbouwt. Dus je, je zet eigenlijk eerst... Uh, in de eerste twee uh, dingen die je zegt... zet je de situatie neer. Hè. Hij zegt echt van... ja, het is een hele plechtige gelegenheid... belangrijke uh, sprekers voor mij. Dat de la, legt de lat heel hoog. En dan vervolgens geeft hij er een andere twist aan... door te zeggen... dat zou het begin kunnen zijn van een hele goede grap. En dat is eigenlijk vaak... De key bij humor, dat is verrassing en afwijken van uh, het, uh, ja, de sfeer die je neerzet, die, dat je die even serieus maakt en er dan een hele andere draai aan geeft o, en dat doet hij heel goed. Hoe kan ik dat dan ook uh, uh, nou later vandaag doen als ik in de woonkamer zit bij mijn schoonouders? Ja, nou ja, dat is zoeken naar uh, een gemeenschappelijke factor uh, en... Dat is wel vaak, hè? we hebben het nu even over speechen uh, en, en grappen in speeches. En wat je gewoon merkt vaak uh, is dat mensen bij speeches het heel serieus houden. Dat ze zeggen van ja, uh, tuurlijk een grap werkt in een speech, maar uh, ik ben gewoon niet grappig, dus laat ik dan maar geen grappen maken. Uh, mijn ervaring als speechschrijver uh, is dat een grap juist wel heel goed werkt in een speech. Uh, het zorgt voor binding tussen je publiek en, en tussen de spreker en het publiek. Uh, en mensen lachen samen, dus uh, je, je, je zorgt echt voor een gevoel van samenhoren. Ja, maar het is, en dus het is al... aan de andere kant ook wel weer gevaarlijk natuurlijk. Hè? Want je kan ja. ook volledig de plank mislaan. Ja, dus bij je schoonouders, bij een <laughs> goede, dat is wel gevaarlijk terrein. Ja. Wat daar heel goed zou kunnen werken, dat is zelfrelativering. En dat is ook een heel sterk middel uh, uh, in speeches. Uh, dat is dat je ergens in de speech een beetje een grap maakt ten koste van jezelf. En dus dat zou ik je aanraden bij je schoonhouders. <lacht> La laten we verder gaan met het uh, tweede puntje uit je college. Aan de hand van een uh, monoloog van Toon Hermans over Sint en Piet. Donkoppel. koppel. Ja, dom koppel vind ik ik mag ze niet, allebei niet. Ik heb nooit iets van ze gehad. Ik zet in mijn schoen s'avonds. Maar ik ben blij dat ze er morgen nog stopt. Wat, wat doet Toon hier zo goed? Nou, wat, dit, dit is echt er zijn fameuze Sint-Niklaas-conferentie. Uh, en wat hij daar doet, dat is dat hij eigenlijk uh, in de huid kruipt van een klein jongetje. Die zit af te geven op Sinterklaas en Zwarte Piet. En dat is eigenlijk in twee opzichten werkt dat heel goed. Aan de ene kant, hè, dit is ook uit de jaren 70 of zo, in de tijd dat alles nog wat braver was. Nu maken we aan de lopende botgrappen over Sinterklaas en Zwarte Piet. Maar in die tijd was dat nog best een beetje gewaagd. Uh, was toch Sinterklaas echt iets heel heiligs, uh, iets echt voor de kinderen en, en braaf. En hij gaat gewoon bij die conferentie echt Sinterklaas flink af zitten zeiken en Zwarte Piet. En uh, ook nog eens een keertje door de ogen van een klein jongetje. En, en wat het heel sterk doet werken, dat is dat hij, uh, dat wat ze vaak over humor zeggen, is dat humor is truth and pain. Dus het is waarheid. En er zit ook een stukje pijn in. En dat is, uh, hij hier een situatie dat alle andere kinderen heel veel kregen van Sinterklaas, altijd als klein kind. En dat, dat hij nooit wat kreeg. Hij, hij komt ook daadwerkelijk over een heel arm gezin, uh, Tony Herman. Maar die herkenbaarheid van die situatie, uh, Sinterklaas in zwart Piet, waar je eigenlijk niks slechts over mag zeggen. En dat hij dan als klein jongetje dat dan zit te doen. En dat er toch iets van een centje pijn in zit. Ja, dat zorgt ervoor dat het publiek in die zaal in ieder geval echt uh, erg serieus laat. Had. Ja, nou, had. nou is het alleen zo ik zou hem kunnen vertellen en, en niemand hoeft erom te lachen. En, en als Toon Hermans zoiets vertelt, dan ligt de hele zaal plat. Ja. Um, uh, wat is zijn magie dan? Ja, dat is een goeie. Dat, dat is wel, het moet wel gezegd worden. Ik was laatst een keertje op vakantie en er was ook Ruben Nicolai uh, die cabaretier. Uh -huh. Je hebt gewoon sommige mensen die hebben uh, de lach aan hun kont hangen, zoals dat heet. En Toon Hermans is zo iemand. Toon Hermans die hoeft maar één blik te geven en, en je ligt al in een deuk. En, en een middel wat hij hier heel sterk inzet, dat is timing. Ah. Hij, durft, uh, hij durft gewoon echt af en toe pauzes te laten vallen. Dat hij iets zegt over Sinterklaas en dan een beetje verontwaardigd om zich heen kijkt. Uh, en, en dat zet dan extra aan. En dat is ook in speeches een heel sterk middel. De spreker die af en toe een stilte durft te laten vallen, die kan zijn publiek veel beter uh, bespelen dan degene die maar door blijft praten. Ja, is, is dat ook iets wat aan uh, Jerry Seinfeld hangt? Uh, nou ja, Seinfeld heeft, uh, die, die, die, uh, zal minder stiltes laten vallen dan... Uh, ja, ja, hij heeft ook zeker de, de lach aan zijn broek hangen, absoluut. Maar hij is minder iemand van de stiltes, inderdaad. Laten we even naar hem luisteren. De ja. The way you want to set up your airport security is you want the short heavy-set woman at the front with the skin -tie uniform. That's your first line of defense. You want those pants so tight the flap in front of the zipper pulled itself open, you can see the metal tangs hanging on for dear Waar komt hij hiermee aan zetten, Jerry Seinfeld? Nou, wat, dit is een ander aspect van humor. Uh, daarom is het wel leuk om die verschillende fragmenten te horen, omdat het echt aparte verschillende dingen zijn. Nee, humor is er is niet één formule. Obama die gebruikt een beetje een setup met een punchline. Uh, Toon Hermans gebruikt uh, meer inderdaad die timing en die understatement. En wat Seinfeld hier meer doet is de herkenbaarheid inzetten. Dat is gewoon dat, dat uh, waar vliegen vroeger een beetje wat chics was of uh, er een soort van mystiek omheen hing, Worden we nu gewoon echt een beetje als kuddedieren daar die, die hekken in gedrukt. En iedereen moet spullen afleveren en uitdoen. En dat gebeurt ook. Hij, hij maakt nu dus grappen over de mensen van de security uh, op zo'n uh, vliegveld. In Nederland is dat niet best, maar in Amerika is het helemaal dramatisch. En dat zijn vaak inderdaad van die dikke ongeïnteresseerde mensen die uh, je, je uh, als een hond behandelen. En hij, hij schetst hier dus een beeld van dat soort mensen. En ja, daar moeten ook mensen om lachen, omdat het gewoon als heel herkenbaar overkomt. En dat is ook een belangrijk ding van humor. Ja, nou, we komen er dus wel achter. Dat, dat humor is een, is een heel belangrijk aspect als het gaat om een goede speech. Um, nou, is het zo dat niet iedereen daarover beschikt over humor? En uh, hier in, bij Jiskevet werd het uh, zo verwoord bij deze sketch. Was er hier verderop was een koe in de sloot geraakt? We zijn wel met een paar boerderijen hier uit de omtrek. Maar te trekken zijn we een koe eruit gaan halen. Toen stonden er wel een paar te lachen, ja. Maar of u dat nou humor noemt, dat weet ik niet of we stellen is wat u bedoelt. Ijzersterk. Ja. En, en uh, deze kende ik nog niet. Dus wat, wat is de grap hiervan? Is dat deze gast gewoon echt een ontzettend saai verhaal houdt of ja. de, en toch een grap probeert te houden? Maar is, als je zo uh, jezelf kent, dan kan je beter niet speechen misschien. Nou ja, ik, ik ben het daar echt niet mee eens. Hè. Dus ik ben presentatiecoach en uh, ik help gewoon veel mensen die speeches moeten geven. En ik zeg wel altijd, probeer de humor op te zoeken. En, en dat is gewoon in speeches echt heel belangrijk. Mensen houden ervan om op voorhand te zetten, te zeggen, oh grappig ben ik niet, laat maar zitten dan. Uh, of oh, ik ben heel informatief, mijn speech kan niet verrassend en interessant zijn... En je moet jezelf altijd stretchen. Ook als je van nature niet zo grappig bent... moet je toch zoeken naar... is er een mogelijkheid voor een grap? En als je die uiteindelijk niet kan vinden... en je hebt niks te melden, natuurlijk... Dan, dan moet je die gaan doen. Je moet het niet gaan forceren. Ja. Maar mijn ervaring is dat als je, met, als je zoekt naar... oké, okay, wat voor een publiek zit er in de zaal? Wat is mijn achtergrond? Wat zijn de, uh, ja, de gemeenschappelijke factoren die we kennen? Zijn pijnlijke dingen waar een grap over te maken is? Ja, dan is er eigenlijk altijd wel wat te vinden. En dan hangt het wel heel erg af van de gelegenheid... Uh, hoeveel mogelijkheid voor humor er is. Ja, maar wat is dan globaal gezien, Huip, het allerbelangrijkste... Er zullen misschien luisteraars zijn die nu dit fragment horen... en die zich misschien daar wel een beetje in kunnen herkennen... dat ze zoiets hebben van, ja, die speech komt echt mijn strot niet uit. Maar wat is nou de allerbelangrijkste tip die je globaal kan geven... aan iedereen die een speech moet houden? Nou ja, dat is toch het verrassingselement erin. Dus zelfs al, hè, die, die vorige spreker die je had, die, die eigenlijk was alles monotoon. Dus hij vertelde iets over een koe die in een sloot. En ja, een paar mensen hebben toen moeten lachen. Dus er zit niet een soort twist in. Terwijl wat je met humor en, en een grap in principe is dat je juist een bepaalde situatie neerzet. En daar vervolgens dan een verrassende draaihaak heeft. Om eventjes een voorbeeld te noemen: uh, uh, uh, je ja, had bijvoorbeeld balken en ook niet de grappigste van de klas. Die uh, moest een speech houden bij een uh, tentoonstelling van Pietje Bel tot Harry Potter. Nou ja, je, iedereen weet de balken die ziet er natuurlijk als tweede jaar uit als Harry Potter. Dus uh, hij ging een speech houden daar en uh, begon hij dus uh, door uh, de grap te maken, door te zeggen van nou, goede avond allemaal. Gek dat ze me voor deze gelegenheid gevraagd hebben, want ik lijk helemaal op Pietje Bel. <laughs> en dat is op zich dan best aardig. Weet je, mensen verwachten van ja toch een wat saaier figuur niet dat hij een uh, uh, grap zal houden. En, en daardoor is humor zo'n sterk element in een speech. Waarnaam bij een speech gaat is dus wat mensen altijd verwachten. Van ja, het wordt een saai verhaal. Het gaat al lang duren. Laten we eerlijk zijn. De meeste speeches zijn ook vrij saai. En als jij, ook als wat saaiere spreker, er een verrassend element in weet te draaien... en toch aan een verhaal dan een soort van originele of geestige twist weet te geven... dan moet je maar eens opleggen letten, daar, daar zullen de mensen meestal echt om lachen. Maar als je er niet onzeker over bent, zit er maar één ding op. En dat is dat je het uitprobeert op iemand. Dat je gewoon of, uh, een goede vriend of... Uh, uh, ...partner even zegt van... ...joh, ik zit met deze grap, die wil ik vandaag in de speech gaan stoppen. Uh, ik wil hem zo en zo vertellen, is dit grappig of niet? En, en dat is uiteindelijk de beste definitie uh, van humor. Dat is, humor is iets waarom gelachen wordt. Ja, en dan is toch uh, uiteindelijk waar we op terechtkomen vandaag... Uh, uh, ...allemaal gaan testen of dat het lukt... ...die slag van zelfrelativering, timing en herkenbaarheid... ...en dan ook nog een grapje tussendoor om de, de humor uh, uh, terug te brengen in de speech... Ja, probeer het in ieder geval. Dat zeg ik wel altijd, ja. Speech kundige van Speak to Inspire. Dank je wel. Hartstikke goed. En bedankt. fijne nacht. Bye. Yo. U luistert naar de WNL Kerstnacht hier op, uh, op Radio 1. En die kerstnacht die willen wij uh, samen met u vieren. En uh, daarom horen wij graag uh, van u wat u doet tijdens kerst. Of, of er iemand is die, ja, die de ultieme kerstwens uh, eigenlijk wel, wel verdient. Uh, nou, een van die mensen uh, die, die een kerstwens wil uitbrengen... dat is Phil uh, van der Tas. Uh, nacht. Nacht. Inderdaad. Ja. Um, ja, mijn kerstwens gaat uit naar mijn broer. Ah. Ja, dat is broer Maarten van der Tas. U, u heeft de radio aanstaan, hè, mevrouw ja, van der Tas? Wacht even, ik ga Thijs vragen om hem iets af te zeggen. Ja, dat is hartstikke fijn. Dan klinkt het stukken beter, uw verhaal. Ja, want ik hoor mezelf al dubbel. Nou, ja, dat is ook niet zo prettig, euh, lijkt me. Nou, dat klinkt behoorlijk vreemd. Thijs, wacht even. Naar beneden. Zet hem maar helemaal uit als het kan. Nou, moet het beter klinken. Ja, ja kijk. Ja. Nou, u wilt een, een wens uit, uitspreken voor uw broer? Ja, ik denk aan mijn broer Maarten dus. En uh, ik vind Maarten hartstikke dapper... Um, in de zin van, ja, het is wel een bekend figuur. Ik heb hem even door de, degene die de telefoon opnam laten googelen. <laughs> ja, dat klinkt een beetje flauw. Maar ik vind Maarten hartstikke dapper. Maar de, wat doet Maarten dan waardoor hij zo dapper is? Maarten is uh, bijvoorbeeld, een, uh, ja, hij verhoudt ervan om een rechtszaken te bezoeken op de Pernassesweg Amsterdam. Mm -hmm. En hij mengt zich tussen allerlei advocaten... En, maar is, is, is, is, hij, is hij journalist dan? W wat maakt hem zo dapper, laat ik het zo stellen. Oké, okay. zo'n van advocaat. Een gebrekkige opleiding, in zijn geval. Mm -hmm. Maar dan nog heeft hij het lef om uh, ja, er zich tussen te mengen. En, uh, goede vrienden met uh, Brammerkwits en ook nog zelfs wel de oude Max. Ja, ik... Ja. Nou, het klinkt allemaal een beetje vreemd, maar het is gewoon een dierbare broer voor mij. En ik weet dat hij meeluistert. Ah. Dus mijn kerstwens gaat gewoon uit. Nou, Maarten. Vieren jullie samen kerst? Hij is uitgenodigd. Ik weet niet of het, hij kan het negeren. Of mm -hmm. hij, is gewoon, hij weet dat hij welkom is. Ja. Dus de, de deur staat altijd open om bij u kerst te komen vieren? Um, altijd open. In eerste instantie een beetje op een keer. Maar in dit geval gewoon wagenwijd open. Ja. ja. ja. En sta, staat, staat er dan kolkoen op het menu? Mm, kolkoen, ik ben vegetarisch. Dus dat oh. wordt er wel iets anders. Ja, er is niks, niet zoiets als vegetarische kolkoen, hè? Nee. Ik, nou ja, ik doe het maar even rustig aan qua vlees dus. En, nou ja, als andere kalkoen wil eten. Ik vind het goed. Nee, is ook zo. U maakt Uiteraard. je eigen keuzes. Uiteraard. Veel van de maar, tas. Uh, ik uh, ik uh, vind het heel erg fijn dat, uh, dat je je broer uh, Maarten uh, ja, deze, deze kerstwens wilde, wilde, wilde geven. Ja. Leuk. en Ik, ik hoop dat hij me heeft gehoord, inderdaad. En volgens mij luistert hij mee. Nou, hartstikke goed. Veel luister vooral door. En een hele fijne kerst toegewenst. Dankjewel, ik wens jou niks anders. Dankjewel. En uh, u, kunt, uh, u kunt zelf ook uh, uw kerstwens natuurlijk uitspreken. 0800-1121. Wie weet belt Maarten nog wel om een uh, kerstwens voor Phil uh, uit te spreken. Wie weet. Nou, uh, uh, Paul McCartney, zou die ook een uh, kerstwens uitspreken? Ja. ja, ik denk het wel. Hè. In dit nummer wel. <laughs> Laten we het vooral doen.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 We're hey. hey. safe. 16 november 1979. Brokst Paul McCartney deze single uit... Wonderful Christmas Time. Dus al uh, nou, ruim, ruim 30 jaar scoort die uh, top uh, met deze plaat. Ja, nee zeker. Volgens mij kent iedereen deze. Um, ja, kerst of geen kerst. Uh, er is altijd uh, ruimte voor het nieuws en daarvoor hebben wij... Het nieuwsmiddeljip. En daarvoor is aangeschoven Ilan Hoekstra. Goedenavond. In de schuur van een woning in Harderwijk... is een partij van 500 kilo illegaal vuurwerk aangetroffen... Er lagen onder meer lawinepijlen en nitraatbommen. Na een tip kwam de politie het vuurwerk op het spoor. De bewoner was niet thuis toen de politie zich meldde. De bewoner moet zich binnenkort bij de rechter melden. Het vuurwerk zelf wordt vernietigd. Tijdens de eerste kerstavondmis van pa paus Franciscus... heeft de kerkvost de mensen opgeroepen... hun harten open te stellen voor God en hun medemens. De paus zei in de Sint-Pieters-basiliek in Rome... dat de mensen trots en egoïsme moeten meiden... De middernachtmis begon iets vroeger dan de gewoonte was bij zijn voorganger. De viering werd in meer dan 50 landen live op het internet uitgezonden. De duizenden gelovigen volgden de plechtigheid buiten op het Sint-Pietersplein, waar beeldschermen stonden opgesteld. De Staatsloterij is op zoek naar iemand die nog recht heeft op ruim 2,5 miljoen euro aan prijsgeld. De winnaar bezit een lot waarop tijdens de trekking van 10 november de jackpot van 12,7 miljoen viel. Van het winnende lotnummer is zijn 515 1 vijfde loten verkocht. Vier winnaars hebben zich inmiddels gemeld, maar de vijfde is nog zoek. Op de laatste dag voor kerstmis is in Nederland zeker 11,1 miljoen pinbetalingen gedaan. Dat was de tussenstand om vijf uur. Tussen twee en half drie werd het meeste gepint... toen werden per seconde 441 pintransacties verricht. Dat meldde de betaalvereniging Nederland dinsdagavond tot zover het nieuwste minuutje oh santa i've been waiting on you that's funny kid because i've been coming for you It's over, kid Because I Because I got a bullet in my gun A bullet in your what? no getting around this. Life is hard. But look at me. I turned out all right. They said, why don't we talk about it? Work it out. Believe me, this ain't what I wanted. I love all you kids. You know that. Hell, I remember when you were just 10 years old playing out there in the desert. Just waiting for a sip of that sweet Mojave rain. Sir! Ja, maken ze rond kerst een kerstsingle. The Killers uit Las Vegas. En deze kwam uit 2007. Don't shoot me, Senda. En omdat ze er veel gemaakt hebben, dachten wij: nou, laten we er iedere uur na het minuutje gewoon eentje draaien. Dus nog drie te gaan. Verlopen nog niet van de Killers. Af. Zeker. Tijdens kerst is er altijd een, een, een ja, redelijk vast patroon vast te stellen. Uh, een gedeelte is op kerstavond naar de kerk geweest. Uh, er wordt veel te veel gegeten de komende dagen. En kerst is natuurlijk ook weer een goede reden om uh, de familie bij elkaar te hebben. Maar daarnaast staat kerst ook echt voor een heel groot deel in het teken van heel veel tv kijken. Echt heel veel tv kijken. Uh, Vera Simons heeft dat uh, voor ons gedaan uh, ja. deze avond. Uh, want er is wat afgetrokken. Treurd en afgeliefd en uh, gedaan en zo. Precies, heel veel tranen, trekkers. Je hebt natuurlijk all You need is love, daar komen we zo meteen op terug. Maar ook uh, Memories, die zond gisteren al een kerstspecial uit. Je kent al het programma weer: een oude geliefde op zoek gaan naar hun, uh, hun liefdes, moet ik zeggen. Zij gaan op zoek naar hun oude geliefdes uit het buitenland. En behalve deze labiele vatenhoek zijn er genoeg mensen die geen eenzame kerst hebben. Uh, tijdens deze kerstspecial was een van hen Susanne. En tijdens haar werk in Disneyland werd ze verliefd op een cowboy. Waarvoor ik nu ook uh, hier ben, is gewoon om het te kunnen afsluiten. Hè? En dat ik ook nou echt kan vragen van wat betekent ik eigenlijk uiteindelijk voor hem? Dat, uh, dat, dat wil ik eigenlijk wel graag weten. Was het nu echt iets van mij alleen? Of uh, ja, daar heb ik ook al heel lang over getwijfeld. Uh, en daar twijfel ik natuurlijk nog wel over. Ja, heel aandoenlijk. En ze klinkt ook heel onzeker. Het lijkt wel of ze een flinke deuk heeft opgelopen tijdens haar verblijf in Parijs. Dear Denver, here is a letter from Suzanne. I love you a lot, but you know that already. But I want to apologize for the stupid things I did. I know I can't keep you in a box. And if you want to go out with the boys to Hurricanes, that's no problem because I know I have to trust you. I don't plan to lose you. If you leave me, I will die. I hope we stick together also in bad times. Love, Suzanne. Ik denk dat als hij die brief leest dat hij dat misschien wel wel zo zien van, oh ja, misschien hield ze wel echt heel veel van me. Zacht uitgedrukt. Arme Suzanne. Gelukkig heeft ze inmiddels een gezin gesticht. en was Denver daar ook weer blij om haar te zien. en kon ze opgelucht terug naar Nederland. Iemand die totaal anders in het leven lijkt te staan is de Brabantse Karen. Zij werkte als hostess in Griekenland en werd stiekem ontzettend verliefd. Karen Kakakis vond ik wel leuk klinken. Want ja, KK, ik denk nou, wat wordt ze in de neem? Karen Kakakis, Mrs. Kakakis. Ik denk nou, ik zie hier eigenlijk zo wel. Ik zag het ook wel echt voor me. Ik denk nou, het past ook eigenlijk wel bij mij. Ja, en op wat voor man? Wie beter dan onze Karen Kakakis kan een beeld schetsen van haar Griekse god? Tijdens die eerste weken dat je dus je, je hotels leert kennen... maar ook je hoteliers en, en, en de mensen waar je mee samenwerkt... van de scooterverhuur en het lokale kantoor van de bussen... en, en ga zo maar door. Er dus bij een bepaald hotel, Porto Greco genaamd... een waanzinnige grote gouden reinschrouwen voor de deur staat... waar een hele uh, gedistingeerde, grijzende, rebendragende beetje James Bond 007-Griek uh, uh, aankwam wandelen. En ik, ik, ik weet ook nog heel goed wat ik voelde. Dan ben ik van... Holy moly guacamole, wat komt daar aan zetten? En dat bleek Janisch, de eigenaar van Porto Greco. Ja, en het mooie is hoe ze het nu vertelt. Het gaat over 25 jaar geleden. En toen was het al een oudere man. Want het leeftijdsverschil was gigantisch. Maar inmiddels loopt hij er ook gewoon bij als een opaatje Die zich gewoon een beetje verlept misschien, maar voor haar was het weerzien... zo'n succes dat ze samen uit eten gingen. We ontmoetten elkaar en, de, en, en, en het afscheid zou de volgende ochtend al zijn. Dus hij wilde me mee uit eten nemen. Dat hebben we gedaan, heel romantisch, aan het water. Het was volle maan. En dan in dat maanlicht zat hij die, die, die grijzende man naast me... met dat, die glinstering van die maan letterlijk in, in zijn, zijn baard en zijn haar doorging... En had ze ook een, een Colbert aangetrokken. En ik heb, ik heb ook echt gewoon zo na zitten kijken. Alsof ik, ja, alsof ik, ik denk dat ik het ook gezegd heb, Jan is I think I am in a fairy tale. Oh. En daar bleef het niet bij, want ze was na 25 jaar. Ja, je hoort het waarschijnlijk al compleet verkocht toen ze samen met haar griekschot was. Laat me nooit meer los, alsjeblieft. <lacht> Hou me vast en laat me nooit meer gaan. Heb ik echt gedacht. Kijk, ik ben erg uh, romantisch uh, van aard. Gevoelig ook. En veel ja fantasie in die zin. Uh, ik, ik sta altijd wel voor mijn gevoel en voor mijn droom, en daar ga ik ook voor vol. Ja, dat is toch de essentie van Kerst. Het samen zijn, de liefde, de kerstgedachte. Niemand anders dan Karen nogmaals kan het zo ongelooflijk goed beschrijven. Ja, ik ga gewoon door. Het is gewoon. Uh, <lacht> het zijn dingen die zie je in, in films en in daar lees je over in boeken dat mensen dat meemaken en het overkomt mij gewoon en. Uh, ja, het was vanaf de eerste dag. Uh, uh, ik ik werd morgens wakker en het was gewoon echt zo van... Echt helemaal alleen maar Jannis, Jannis, Jannis, Jannis, Jannis. In, in, in al mijn, mijn zintuigen uh, doordrenkt van die man. doordrenkt. <laughs> doordrenkt van die man. U voelt hem al aankomen. Hoe gaat deze fairy tale nu aflopen? Ik wil dat hij nooit meer weggaat. Nooit meer. Mag nooit meer weggaan, nee eindgoed al goed. we ja. wonen oh, nu samen ja. in Nederland. Echt waar? No. Ja, zeker, ondanks het leeftijdsverschil, hij is gewoon naar Nederland gekomen. Wat, het leeftijdsverschil is? 30 jaar. 30 jaar, ja. god. Dus hij uh, nou ja, een jaartje of tien te gaan in Nederland. Ja, precies. Dat ja. Wat, wat ik mooi vind van Memories is dat, dat zo, zeker met dit interview, je, je hoort gewoon de, de verschillende emoties uh, door middel van uh, de muziek die eronder wordt gemonteerd. Van, om van... lekker extra cheesy te maken. Ontzettend. Niet normaal. Nou ja, geen eenzame kerst dus voor uh, Karin en Jannis. Dat was Memories. Dus later krijgen we nog uh, all, you all You Need, need Is Love. love. Hè? Ja. Oh, dat is misschien nog wel een laagje een extra. Ik ben benieuwd. Spannend. Wilt u meedoen ook uh, met uh, liefdeswensen? Of uh, nou ja, andere kerstwensen tijdens deze kerstnacht? Dan kan dat natuurlijk. Bellen uh, kan gratis 0800 1121. Of uh, twitteren met de hashtag WNL. Dan komt het hier allemaal binnen. Er zijn een paar mensen die dat doen. Uh, Margot Antonissen die zegt: uh, Gezellig uh, de nacht in met de uh, hashtag WNL op Radio 1. Gelukkig uh, maar eens, een, uh, eens per jaar al die kerstplaatjes. Ja, en Anton van Zevenaar die is uh, onderweg van de schoonouders naar huis en die luistert naar WNL op radio 1 en die wenst ons allemaal een fijne kerst. en ja, natuurlijk ook een fijne kerst. Ja, en Wim Swinkels, die heeft ook iets te veel wijn op. Ik denk dat hij ook onderweg is naar huis. Hij vraagt ons om hem echt doorheen te helpen. Nou, Wim, met, met alle plezier. Bijvoorbeeld met Smith and Burroughs en and When the Thames Froze. God dear. this snow Will I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 I love the slow Het is de WNL Ho, ho, ho. Shake up the happiness. Wake up the happiness. Shake up the happiness. It's time There's a story that I was told. And I want to tell the world before I get too old. And don't remember it. So let's assemble it. And reassemble it. Big wish to fill the world full of happiness. We'll be freezing in shake-up Christmas. En het is echt oprecht heel erg knap. Dit is echt een van de ...weinige nummers waar ik eerder uh, de naam van het bedrijf kan bedenken... ...aan welke, uh, welk nummer dit, uh, ja, de, deze, dit dit nummer was gelieerd, aan, was aan een reclame gelieerd. En dat kon ik eerder bedenken dan de artiest die dit, deze plaat nou, had gemaakt. Ik, met, het, uh, hoe dan ook, maar mijn hoofd draait op volle toeren al. Is het uh, nou uh, tien minuten voor drie s'nachts, maar het bedrijf komt bij mij niet binnen. Dus daar moeten we het zo meteen uh, ja, uh, buiten de uitzending volgens mij dat, nog maar eens even over Dat is uh, uh, <laughs> um, dus in, je... in ieder geval uh, trainen, dus dit was absoluut kijk. Fijn. Uh, d -d -d je kan meedoen of u kan meedoen, uh, kunt meedoen met deze WNL nacht en dat kan bijvoorbeeld via Twitter. Uh, Jurie van den Berg die zegt: ik zie het hele jaar uit naar Kerst. Maar ja. Nu lig ik ziek op bed. Nou, wetenschap uh, dan, uh, Juri. Uh, vanuit deze Radio 1-studio. En uh, Maria Jozefsoon die zegt... Uh, Radio 1 staat daar terwijl ik de laatste was ophang... voordat ik uh, morgen aan de gourmet zit. Nou, die is nog lekker laten bezig om alle kleren schoon te krijgen. En natuurlijk kan je ook uh, uh, uh, gewoon twitteren over kerstmis en wat dan ook. Uh, vrolijk kerstfeest is vooral hetgene wat nu uh, uh, in mijn timeline vooral voorbij komt. Ja, ja het, is, het is ook nou eenmaal kerst. En daarom is hier de WNL kerstnacht... Uh, Vannacht uh, En we willen graag kerst met u vieren. Uh, dus deel vooral met ons uh, wat kerst voor u betekent. Wat gaat u doen tijdens kerst? Gaat u naar uh, de schoonouders? Gaat u een dagje uit? Gaat u uit eten? Uh, blijft u lekker thuis? Doet u er helemaal niks aan? Misschien vindt u kerst wel heel verschrikkelijk. Dat wil ik ook wel horen. Zijn er mensen die op dit moment luisteren die kerst helemaal niks vinden... en die er helemaal gek van worden? Uh, laat het vooral weten. 0800-1121. Wat doe jij met kerst dan, uh, uh, meneer Smit? Uh, bij mij staat kerst volledig in het teken van... Uh, van familie, eigenlijk. Uh, stevast ieder jaar. Ja, en dus voornamelijk eten, eten, eten. En uh, bij mij thuis in Amsterdam was bijvoorbeeld ook heel erg belangrijk. Dat uh, er werd ook veel tv gekeken. Heel veel. Echt heel veel kerstfilms gekeken. En, en dat, dat ging. daar zat niet eens een, een soort van uh, uh, uh, gedachte achter. Maar dat ging gewoon echt puur automatisch. De televisie ging aan om één uur. En we zaten aan de buis gekluisterd. En gingen vervolgens gaan, gingen dan om een uurtje of zeven eten. En zaten maar het zijn op, toch op, altijd dezelfde films? Ieder ja. jaar. En, maar omdat ze. Dat zijn over het algemeen de, de niche-films. Echt de, de films die je, die je al zo vaak hebt gezien. en zo erg kan dromen. maar die zo erg bij Kerst passen. dat je er vrolijk van wordt. Ja, ja dat is misschien wel zo. Wat ga jij doen? Ja, nou ja, ook bij familie eh, op bezoek, families, familie, schoonfamilie, dat soort dingen. Uh, en uh, ook uh, eten. En uh, ik verwacht ook wel een kerstfilm kijken. Dus uh, ja. in die zin uh, zal het allemaal een beetje hetzelfde blijven. Wat, wat, wat apart is volgens mij is, is de, voor, voor heel veel mensen de betekenis van kerst is, uh, is, ja, die is super wijd. Die, die, iedereen ja, is het, is het, heeft een andere betekenis. Heeft uh, een andere betekenis aan kerst. Hoe zit het bij jou? Uh, nou ja, vooral inderdaad. Uh, familie, maar die zie ik tussendoor ook wel, wel regelmatig. Dus of dat nou speciaal met kerst moet, ja. dat weet ik niet. Maar als ik met kerst, als, als ik morgen vroeg uitgeslapen ben en ik zou eh, in mijn eentje voor de buis gaan zitten, dat zou ik toch ook niet goed voelen. Dus ja, dan zal het toch wel familie zijn. Ja, gek is dat. Ja, gek is dat. Ik, ik ben heel benieuwd hoe dat wij onze luisteraars eh, of die in, in, in, zit je in ons verhaal herkennen of helemaal niet 0800 1121 of uh, hashtag WNL uh, uh, op Twitter. Doe mee, ja. vooral met deze uitzending. Bon, bon, bon. En draaien wij kerstplaten tot zes, zes uur morgen vroeg. Waaronder, hoe kan het ook anders? Lonely This Christmas van, uh, van Mert. Wel, het toepasselijke in deze nacht. I'm trying to house that's <middels> not a home. I'm trying to imagine a Christmas all alone. That's where I'll be. Since you let me My tears could melt the snow What can I do Without you I've got no place I just break down as I look around And the only things I see Are emptiness and loneliness I never thought there'd be an end. And I remember looking at you. Love, and I remember thinking that Christmas must have been made for us. Cause darling, this is the time of year that you really, you really need love. When it means so very, very much. It'll be lonely. So it'll be lonely Christmas, this Christmas. Without you, without you all. It'll be so very lonely Lonely and cold It won't be lonely this Christmas Without you to hold In deze studio. met. lonely. You are this Christmas. Yes. Uh, Anton die luistert ook naar de, naar de WNL-nacht en die heeft ingebeld. Anton, uh, goede ja, nacht. Goede nacht, ja. Anton, uh, allereerst uh, fijne kerst natuurlijk. Uh, wat, wat gaat u doen tijdens kerst? Nou, niks. Het Helemaal niks? Het is heel de kerstmis. Ja, waarom? Ik vind het zo zo lang nog te hard. Het is er lang achterhaald, de kerstmis allemaal. Dus uh, aan de ene kant gaan ze zo, uh, dus De mensen gewoon de geld uit de, uit, de, uit, de, uit de portemonnee halen. Ja. Aan de ene kant gaan ze we uh, moeite doen en aan de andere kant gaan ze achter de rug gaan ze bedonderen. Ja, het, is, het, is, het is volgens u gewoon een één commerciële uh, rompslomp eigenlijk. Dus één, één commerciële rompslomp. Maar uh, dus, aan de andere kant, het is, het is voor heel veel mensen wel weer een hele goede aanleiding om, om, om samen te komen, wat ze misschien nou, anders uh, anders normaal niet doen. Oh, dat hoeft toch niet? Het hoeft er geen kerstmis voor te zijn. Ik, ik kom wel samen met mijn kinderen als hoef ik kerst te zijn voor mij. Nee, nee, maar voor heel veel mensen is dat blijkbaar toch moeilijk, begrijp ik, begrijp ik van meerdere. Hoe bedoelt u? Nou ja, dat heel veel, heel veel families het moeilijk vinden om, om, om naar elkaar toe te trekken. En dat, dat kerst eigenlijk een, ja, een verplichting is misschien niet het, het, het juiste woord, maar dat mensen het dan toch fijn vinden om samen te zijn tijdens kerst. Waarom doet het geen zijn? Nee, dat snap ik. Maar het komt gewoon omdat sommige mensen daarbuiten het heel erg moeilijk vinden. Nee, maar heel die romslomp en heel die kerstboom en daar verseringen en zo. Ik denk van nee, dan gaan ze aan de ene kant zo mooi de blinker uithangen. En van de andere kant schiet ze dood. Hoe komt u de dagen dan wel door de komende twee dagen als er uh, geen kerst gevierd wordt? Nou, goed, ik ga lekker Britsen, ik ga lekker. Uh, zijn er zijn meerdere kerstmis vieren hoor. Maar mijn kinderen, ik, ik zeg tegen mijn kinderen ook: ik zeg, net als kerstmis, doen we net niks. Alleen buitenkast, als het geen kerstmis is, dan ga ik vieren. Ja. Nou, dan wens ik u daar heel veel plezier bij. Oké. Okay. En uh, dank voor het bellen, en uh, blijf luisteren naar uh, Radio 1, zou ik zeggen. Oké. Okay. Dank u wel. Uh, Dag. Het is bijna drie uur. Uh, wij zijn er nog tot zes uur. Uh, maar het komende uur gaan we het voornamelijk hebben over... Uh, onder andere wat astronauten doen tijdens kerst. Wat eten die onder andere. En uh, het grote all you need is love overzicht. Tot na het NMS U viert kerst. met WNL.